Serge heeft net al uitgelegd dat we uh, nu naar de volgende stap gaan in de conferentie. We hebben gekeken naar uh, wat is er in mijn leven als het gaat om boven, binnen en buiten. En uh, word ik daarin uitgedaagd of uh, groei ik of uh, zou dat misschien anders kunnen. En we gaan nu kijken naar um, hoe zou het kunnen zijn. Hoe zou het kunnen zijn als jij Jezus gaat volgen en de mensen om je heen ook Jezus gaan volgen. En mijn naam is Ietje. En ik woon uh, sinds een jaar of vijf hier in Slotenmeer En um, ik ben ook betrokken bij Oase, voor wie dat niet wist. En uh, Serge heeft me gevraagd om iets te vertellen over dromen. En um, um, ja, waarom je dat zou doen en wat mijn droom met mij gedaan heeft. Heel lang geleden, ongeveer uh, 18 jaar, toen ben ik eigenlijk gaan dromen over Slotenmeer En dat, uh, dat kwam zo... Um, nou goed, in ieder geval die droom die heeft, is een belangrijke rol gaan spelen. En mede door het traject dat we met elkaar gedaan hebben in Assen, is die droom weer belangrijker voor me geworden. En uh, ja, steeds als ik in actie kom of op een keusmoment sta, dan haal ik hem er weer bij. En ik denk dan terug aan dat ik op een late vrijdagmiddag in tram 14 zat. En die reed over de burgemeester De vluchtlaan. Ik was onderweg naar mijn allereerste activiteit als, uh, als, als tienerleider. Ik ging uh, leuke dingen doen met tieners. En ik keek door het raam naar achter, dat, dat achterraam van de tram. En ik zag die hele burgemeester de vluchtlaan zag ik liggen. En ik zag de tramrails. Nou, hier zie je een stukje van de burgemeester de vluchtlaan in het donker. En um, op die tramrails, daar weer kaatste de ondergaande zon. Dus dat was één felle gouden rechte baan. En ik moest toen denken aan de gouden straten die God belooft. Uh, voor de heilige stad. Als, het, als deze wereld uh, klaar is, als we... ...met elkaar in de stad van God wonen, zoals in de Bijbel staat. En daar moest ik weer gaan denken. En het was het begin van best wel een onvergetelijke nacht, want ik heb die nacht niet geslapen... ...met twintig uh, Amsterdamse tieners. En, uh, ja, waarin ik echt een beetje mijn hart aan ze verloor. En uh, ze mochten onder andere met chipjes gooien naar mijn hoofd, die helemaal ingesmeerd was met pindakaas. We deden allemaal rare spelletjes die nacht. En uh, er waren nog 500 andere tieners bij, dat andere delen van het land. Maar ik was zo erg verliefd op degene die ik zelf mee had genomen, dat ik dacht, wauw, ik wil met Amsterdamse jongeren gaan werken. En ik wil niet alleen leuke dingen met ze doen, maar ik wil ze ook over Jezus vertellen. En laten zien wat het is om met Jezus te leven. En um, sindsdien gaat mijn hart er gewoon echt sneller van kloppen. Uh, om met allerlei mensen op te trekken en samen te genieten van het leven en van God en te leren over God. Dus... Het is misschien eerst een droom, maar wel een beeld wat ik had toen ik in die tram zat. En daarna ben ik eigenlijk gaan dromen over hoe, um, ja, hoe zou dat eruit zien. En het mooie is de burgemeester de Vluchtlaan, dus de straat zelf, die is daarna eigenlijk wel een belangrijke rol blijven spelen in mijn leven. Want, nou, Chattery, woont er ook vlakbij. En uh, mijn eerste baan, ik ben de eerste stad uitgegaan om te studeren. En toen ben ik meteen weer teruggekomen en mijn eerste baan kreeg ik in Slotenmeer. En uh, wij begonnen daar helemaal nieuw als uh, groep mensen die met jongeren wilden werken. En uh, wat zei mijn uh, baas tegen mij, die zei, uh, jij en jij, jullie gaan in uh, die drie wijken werken. Dat waren precies de buurten rond de burgemeester De Vluchtlaan. Dus dat was niet, niet in Geuzenveld, maar dat was precies daar. En uh, nou, toen heb ik de wijk ook heel goed leren kennen. En vijf jaar geleden, toen uh, ik hoogzwanger was van Eva, van onze tweede kind, toen moesten, wij echt, moesten we echt een ander huis. Toen hebben we eigenlijk een opwelling Hebben we een huis gekocht, ook heel dicht bij de burgemeester De vluchtlaan. En later dacht ik pas van, nou oh ja, nee, eigenlijk best wel logisch. <lacht> en uh, dat had ik eigenlijk nooit verwacht, dat ik daar zou gaan wonen. Ik vond Slotermeer niet heel erg leuk. Ik, uh, nou, het, uh, ik miste een beetje plekken om goede koffie te halen, bijvoorbeeld. Uh, lege winkelpanden, helemaal niet gezellig. En de straat is helemaal niet van goud. Er ligt ook best veel straatvuil. Het, ja, het is ook helemaal niet zo vrolijk altijd als je mensen tegenkomt op straat. Dat viel erg op dat ik hier kwam wonen. Dat veel mensen een beetje, nou ja, uh, niet echt contact maken. Maar toch zijn we er. En uh, is oase er ook. En dan hebben we het best wel goed met elkaar. En ik droom er echt van dat Amsterdam, in het bijzonder dan Slotermeer, gaat lijken op die ene stad die God in gedachten heeft. En ik droom ervan dat Amsterdammers hun leven gaan leiden uh, met God, met relaties, met waarden, zoals ze die nog helemaal niet kennen. Dat is mijn droom. En dromen, dat, dat helpt wel, hè. Het motiveert ook. Ik merk ook als ik het nu vertel dat ik weer zo blijven word. En het zet me ook echt aan tot actie. En uh, nadat ik een jaar of vijf had gewerkt, heb ik hem er ook weer bij gepakt en gekeken van, uh, doe ik naar de goede dingen? Leef ik nou naar die droom toe? En laatste ben ik ook weer van werk veranderd en toen heb ik me ook weer bijgepakt. Van, voel ik me echt geroepen? Wil ik hier mijn tijd aan geven? Wil ik ander werk gaan doen? Mijn droom is er dus nog steeds. En op mijn twintigste ging mijn hart vooral uit naar jongeren. En dat is nog steeds wel zo. Maar er zit ook wel een beetje verschuiving in. Dus de afgelopen jaren merk ik ook dat ik me weer betrokken voel op andere ouders met kleine kinderen die bij ons in de buurt wonen. En dat dat ook een beetje mijn focus aan het worden is. Nou, ik heb me afgelopen 1,5 anderhalf jaar samen met een aantal andere mensen van Oase die uh, in Slotenmeer wonen, een beetje afgevraagd van hoe ik die droom nog verder kan uitleven. En dan vooral als het gaat om de driehoek, boven binnen buiten, hoe ik nog meer naar buiten kon leven met mensen om me heen, zonder dat het heel veel extra tijd zou kosten. Want ik had helemaal geen extra tijd, dus um, ik dacht, nou dat moeten wel echt hele, moet hele kleine dingen zijn, want anders dan, uh, gaat het me niet lukken. En toen ik uh, daarover ging nadenken, toen is het bij mij geworden, uiteindelijk een, die droom heeft zich geuit in een heel klein stapje. Is dat ik dacht, ik moet wekelijks één ding gaan doen waarbij ik meer naar buiten ga. Dus waarbij ik meer mensen uh, die God niet kennen ga ontmoeten. En ik, in de zomer ben ik begonnen met elke dinsdagmiddag naar de speeltuintje gaan. Vlakbij ons, een heel klein speeltuintje. En uh, dat is heel, heel simpel, want ik moet toch iets doen die middag, want anders vervelen we ons met elkaar. En uh, dus we gaan elke dinsdagmiddag met z'n zessen, als het niet regent, gaan we naar het speeltuintje. En uh, het, is zo, het is zo dat de mensen die om dat speeltuintje heen wonen, sommigen weten het al. Oh ja, ietje is er altijd op dinsdagmiddag. En ik hou helemaal niet van gewoontes, ik krijg een beetje jeuk van, maar ik ben toch gaan doen. Dus ik denk, ik hou het nu gewoon een paar maanden vol, ik doe het gewoon. En. Uh, ik raakte er steeds aan de praat met mensen, steeds weer nieuwe mensen. Na een paar weken toen zei een van die mensen die daar woonde, van, het is heel dicht bij mijn huis hoor, zei van, hey we hebben een appgroepje met allemaal moeders. Ik voeg jou wel even toe, want weet je dan, als je een keer wat laat liggen in de speeltuin of zo, dan kan je het daar gewoon even inzetten. En dan, um. nou, dat was, in die app worden ook heel veel andere dingen uitgewisseld. Over buurtbewoners, waar het niet goed mee gaat. Over overlast, over, um, ik ga met vakantie, en uh, waarbij iedereen elkaar heel veel plezier wenst. En dat is een hele leuke stap. Um, en ik ben laatst zelf naar een buurtactiviteit gegaan van het Leger des Heils, een kerk die bij ons op de hoek zit. Voor, uh, en dat heet Zingen met Peuters. En ik ging daar met Ruben naartoe, dat was hartstikke leuk. En um, toen dacht ik, nou weet je, ik nodig gewoon ook al die moeders uit. Dus ik heb die flyer in die F-groep gezet. En uh, nou, de volgende keer waren er twee moeders uit de buurt die ook mee gingen doen. En zo begint er door een heel simpele gewoonte uh, iets te ontstaan in mijn directe omgeving. Eigenlijk wilde vertellen, ik zie het, tot mijn verbazing nog heel veel tijd over heb. Um, nou, dat is even iets over dromen en uh, de rol die een droom kan spelen en waar het toe kan leiden in kleine stapjes, uh, in mijn geval. We gaan nu uh, individueel uh, dromen, naar aanleiding van drie vragen of met behulp van drie vragen. En die komen nu op het scherm. Um, dus dromen, hoe zou het kunnen zijn? Je gaat zo meteen 15 minuten op jezelf, op je plek, uh, nadenken over deze vragen. Of misschien ook bidden. Of misschien ook bidden over deze vragen. Naar welke vijf niet-christelijke mensen in jouw omgeving gaat je hart uit? Van welk onrecht of situatie in je directe omgeving uh, word je niet blij? Dus breekt je hart van? En wat kan er veranderen in het leven van die mensen als zij ook Jezus gaan volgen? Dus wat zou er dan kunnen gebeuren? Dus... Droom daar maar gewoon eens even lekker over. Hoe zou het eruit kunnen zien? Uh, zou ik een andere soort relatie met ze hebben? Zou hun leven er anders uitzien? Dus uh, ga maar dromen. Uh, als je denkt, oh ja, dit kan ik ook wel even tekenen. Maak er een tekening van. Schrijf woorden op, net wat jij fijn vindt. En uh, doe dit op jezelf, in stilte. En dan uh, na 15 minuten gaan we door met een tijd van aanbidding. En ook verder luisteren naar God als het om deze vraag gaat. Veel plezier.